Twee uur en ook thijsen met het NOS-journaal. 51 gemeenten doen nog altijd niet genoeg om de kwaliteit van de kinderopvang te garanderen. Dat blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. De gemeenten voldoen niet aan de minimumnormen voor toezicht en handhaving. Volgens de inspectie zitten alle 51 gemeenten in een traject. De Belangenorganisatie voor Ouders in de Kinderopvang, Boink vindt het onbegrijpelijk dat nog niet alle gemeenten aan de eisen voldoen.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 De gasexport vanuit het noordwesten van Libië naar Italië is volledig stilgelegd. Dat gebeurde doordat in de buurt van het Melita-complex werd gevochten door milities. Volgens persbureau EP ging het om een schietincident tussen gewapende leden van een lokale stam... en het bewakingspersoneel van het complex. Aanleiding voor de schietpartij is niet bekend. Vooralsnog heeft het stilleggen van de gastoevoer geen grote gevolgen voor Italië. Het land haalt vooral gas uit Algerije, Noorwegen en Rusland. In Utrecht heeft Jolande Sap afscheid genomen van GroenLinks. Op het partijcongres bedankte de oud-partijleider voor de goede samenwerking in het verleden. Ook in wat zij noemt een moeilijke periode. Sap was een kleine twee jaar politiek leider van de partij. Ze trad af na de verkiezingsnederlaag in september vorig jaar. GroenLinks viel toen terug van tien zetels naar vier.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 Langs de lijn, het Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag, ook deze mooie dag. In maart zijn we er met lekker wat voetbal. Vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie. En eentje is al een tijdje bezig in Nijmegen. NEC Feyenoord, Frank Wielaert. 77 minuten onderweg en de Rotterdammers staan voor met 2-0. En NEC probeert aan te dringen. Heeft Boymans in de ploeg gebracht, Stoeter daarnaast gezet. Nu een kans van de veldige, die zelf schiet. Ja, maar Mulder redt in de korte hoek. Prima gedaan door de doelman van Feyenoord. Het is voor het eerst sinds nou een goed kwartier... dat NEC weer eens een keer een bal tussen de palen krijgt. En opnieuw staat Mulder daar dan prima te keeper vandaag jarig trouwens. Dus een cadeautje zou natuurlijk zijn voor hem. Niet alleen de drie punten, maar de nul is dan ook lekker om mee naar huis te nemen. Naar het feestje dat hij dan vanavond nog kan gaan vieren. NEC probeert het wel, maar heeft zichzelf vooral voorrust al in de nesten gewerkt. Door totaal niet mee te doen in de wedstrijd. En Feyenoord twee goals te geven uiteindelijk. En daardoor staan de Rotterdammers op dit moment nog comfortabel voor in Nijmegen. 2-0. Verder zo meteen om half drie RKC tegen de bekerfinalist AZ. Rode RC tegen FC Groningen om half vijf blijft nog als toetje ADO Den Haag tegen de Heracles. Dat doen we verder nog vanmiddag. We volgen natuurlijk het Wereldbeker schaatsen in Erfurt. Daar houden we van op de hoogte. Tafeltennis, Nationaal Kampioenschap. De hockeyers zijn weer begonnen. Amsterdam-Kampong is belangrijk voor de play plaatsing later dit jaar. Maar er is natuurlijk ook een atletiek EK indoor en die houdt kamp. En we zijn niet zo verwend in atletiek. Maar we doen mee om een hele mooie medaille. Ja, en die medaille komt steeds dichterbij die hele mooie. De gouden namelijk voor Elko Sint-Nicolaas. Hij is bezig met het polstok hoogspringen. Is al over 5 meter 30 heen en zijn concurrenten uh, slagen daar niet in. Die proberen het wel, maar komen niet in de buurt. Elko Sint-Nicolaas, bezig aan zijn zesde van de zeven onderdelen. Ligt op de eerste plaats, staat op de eerste plaats. Met 60 punten voorsprong op de nummer 2 en om de 1000 meter te gaan later vanmiddag. Het ziet er heel goed uit overigens voor Pelle Rietveld, de andere deelnemer aan de Meerkamp, is het onderdeel al voorbij. Pols nog hoog springen. Hij ligt na zes onderdelen. Staat hij op de tiende plaats. Conversaties over gevoelens, et cetera. Typical mail van Tina Turner. We gaan weer eens even naar de Goffert in Nijmegen. NEC tegen Feyenoord. Hoe lang nog, Frank Wielaert? Acht minuten officiële speeltijd nog. Er zal nog wel wat nodig aan extra tijd bijkomen, gezien blessures en wissels en dergelijke. 2-0 voor Feyenoord. Pelle vraagt om de bal. Krijgt hem dan ook prompt... Van uh, Nederland. en dan leggen inschieten en dan is het beslist. Boetius is de man die je maakt. En uh, dat is uh, eigenlijk ook gewoon uiteindelijk dik verdiend. Feyenoord heeft het voorrust allemaal al wel verdiend. Naar rust, geen schim meer van de ploeg die het voorrust was trouwens Rotterdammers. Want toen was het uitstekend wat Feyenoord liet zien. Daarna ging het initiatief weer naar NEC. Dat kreeg wel kansen, maakte het niet. En dan weet je uiteindelijk, ook al gaat NEC drukken... en komt het steeds dichter bij de aansluitingstreffer. Er moet ook steeds meer ruimte worden. Daar ging een verdediger af, er kwam een aanvaller bij. En dan ontstaat er ruimte en daar is Boetjes bij uitstek geschikt voor om daarin te duiken. Dat doet hij nu en hij beslist de wedstrijd in het voordeel van de Rotterdammers. Met nog 7 minuten te gaan maakt hij de 3-0 voor Feyenoord nadat de 2-0 of de 1-0 ook al door hem gemaakt werd. En de 2-0 door Pelle op het bord werd geschoten. NEC dus vandaag verslagen. En Feyenoord meldt zich weer in de race om uh, het kampioenschap in de buurt van Ajax en PSV. Dat hun wedstrijden al gewonnen heeft. Nu pellen dat in de middencirkel even draaien. Het is opvallend hoor. Hoe ontzettend veel tijd hij krijgt. En hoe gemakkelijk hij in balbezit blijft. Ook vandaag weer tegen NEC. Nu twee spelers die met elkaar botsen. Eén daarvan is in ieder geval Van der Velde. De andere van Feyenoord. Kijk ik op de billen. Het spijt me, maar daar herken ik hem niet aan. En ik denk dat Van der Velde daar een gele kaart voor gaat krijgen. Voor die botsing. Of uh, nee, Van der Velde die gaat staan. En makkelijk blijft staan bij het Feyenoord-slachtoffer uh, met een kaart in zijn handen. Dat is Nelom uiteindelijk. Ja, Nelom, oe, op de enkels van Van der Velden. En je zou dat rustig een bewustie kunnen noemen... omdat hij niet meer bij de bal kan komen. Maar Nelom raakt daar zelf nog behoorlijk uh, bij geblesseerd. Van der Velden staat weer, Nelom krijgt geel. Feyenoord staat voor in de Goffert met 3-0. We gaan het hebben over honkbal. want de Nederlandse honkballers hebben de tweede wedstrijd van de World Baseball Classic met 8-3, maar liefst verloren van het gastland Taiwan. Dat is toch een behoorlijke tegenvallen. want het Oranje team begon gisteren nog zo goed, toen werd Topland Zuid-Korea verslagen. Assistent bondscoach Robert Eenhoorn over dat verloren duel. Taiwan is natuurlijk een goede ploeg, waarvan je weet dat je daar ook tegen goed moet spelen om van te winnen. We begonnen aardig, we hadden een goed plan tegen een start in de werpen.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 ja, dat alle gezichten weer de goede kant op staan. Eh, zodat als we de wedstrijd tegen Australië ingaan... dat iedereen weer gemotiveerd is vol vertrouwen om, om die wedstrijd te winnen. Dat duel met Australië, waar Robert het over heeft. Technisch directeur is hij normaal, maar hij vervangt de naar huis gegaane Farley... bij dit toernooi als assistent-bondscoach. En dat duel met Australië, dat is dinsdag. Oranje moet winnen overigens om dan wel in die World Baseball Classic... naar de tweede ronde te gaan. Denk aan tafeltellers dan. In Zwolle, Alex Hordaak, wie mogen wij voor welkom in de finale? Ja, bij de dames uh, is het uh, sinds jaren dag eigenlijk alweer een Chinees zonder rondje. Maar toch een ander Chinees onderrondje dan we de afgelopen jaren toch hebben gezien. Dat heeft te maken met de afwezigheid van Li Jia. Die nog altijd in China verblijft. Daar al een aantal maanden is en nog altijd niet is uh, teruggekeerd. Uh, doet het wat rustiger aan in het jaar uh, na de Olympische Spelen. Uiteraard uh, zien we straks wel uh, Li Jiao, Die wist in de halve finale eerder vandaag van Jana Timina te winnen in zes games, won zij met vier tegen 2. En de tegenstander van haar is een, uh, ja, een uh, fadette, kunnen we eigenlijk uh, wel zeggen. Een ruime veertiger, Linan Sun heet ze. Ook een uh, geboren Chinese, maar al jarenlang in de Nederlandse competitie uh, actief. Zij uh, won met 7 uh, games, met 4-3 van Anna Gogorita in de halve finale. Dus is er straks de finale tussen Li Jiao en Linan Sun om een uur of vier, uh, uur of drie moet ik zeggen. Bij de mannen is het uh, wat uh, verrassender, want... Uh, in de jaren nadat Danny Huister en Trinko Kane eigenlijk domineerden op dat Nederlands kampioenschap tafeltennis, is er eigenlijk iedere keer wel iemand anders geweest. En dus was de vraag: lukt het Barry Weijers om in ieder geval vandaag weer zijn titel te prolongeren? Zou zijn tiende nationale titel uh, voor hem betekenen als we zijn jeugdtitels uh, meetelden? Hij was vorig jaar de beste, maar hij werd vandaag al in de kwartfinales uitgeschakeld. In die finale zien we straks Jonah Kaan tegen Kasper Telun. Jonah Kaan kwam in de finale, waarin hij het toch uh, moeilijker kreeg in de halve finale tegen. Tegen de jeugdige Martin Kacchanov speelt bij FVT in Rotterdam. 16 jaar jong nog maar. En uh, 7 games waren er nodig om uiteindelijk te beslissen. 4-3 is dus de winst voor Jonah Kaan. En Kasper Telun die had het wat makkelijker in de halve finale. Tegen Liu Qiang. Dat is overigens de man weer van de finalisten bij de dames uh, Linan Sun. Uh, werd het 4-1 voor Casper uh, Telun. Waardoor Casper uh, Telun dus straks tegen Jonah Kaan om 4 uur in de finale staat. Bij de mannen op dat NK-tafeltennis hier in Zwolle. En dan gaan we van het NK-tafeltennis naar het EK-atletiek en die houtkamp. Sint-Nicolaas staat al bovenaan en is bezig aan zijn beste onderdelen. Ja, dat is altijd een genot om naar te kijken. Het ook hoogspringen van Eelko Sint-Nicolaas. Zijn persoonlijk record is 5,52 meter. Uh, de lat ligt op 5,50 meter. Hij heeft 5,40 meter gehaald. En heeft nu twee keer afgesprongen op 5,50 meter. Uh, zijn belangrijkste concurrent is Kevin Meyer, een uh, Fransman. Die heeft 5,20 meter gehaald. Maar dat is dus uh, sowieso al 20. Centimeter minder dan Elko Sint-Nicolaas. En, en we hebben nog één onderdeel hierna te gaan. Dat is de 1000 meter. Nou, als ik naar de beide beste tijden kijk, is uh, 2,37 voor beiden. Uh, hij mag, en hij is Elko Sint-Nicolaas, als het hierbij blijft met die 5,50 meter, ongeveer 8 à 9 seconden langzamer doen dan Kevin Maier om uh, het goud te niet te halen. Hij staat nu klaar voor zijn laatste poging op 5,50 meter. 50. En dan uh, zou het helemaal mooi zijn als hij die ook nog haalt. Het zou uh, dan eigenlijk... Uh, dan moet hij achteruit gaan lopen op de duizend meter. Wil hij uh, het uh, niet gaan halen. Een uitstekend resultaat van uh, deze jongeman. Elko Sint-Nicolaas, hij uh, is uh, de zilveren medaillewinnaar van... Barcelona van twee jaar geleden. En hij gaat niet over 5,50 meter heen. Uh, zijn laatste onderdeel gaat later vanmiddag worden de 1000 meter. Maar zoals ik al zei, het moet wel heel gek lopen. Wil hij geen gouden medaille halen. En overigens nog twee andere Nederlandse atleten in de baan vanmiddag. Om half vijf en zeven minuten over half vijf. De halve finale van de 60 meter. En dan hebben we dus ook nog Elko Sint-Nicolaas en Pellerietveld op de meerkamp. Waar Sint-Nicolaas de waarschijnlijk enige medaille gaat halen... Of Of Daphne Schippers moet nog iets leuks doen op de 60 meter. Of Julia Sa Jamil Samuel. Maar Elko Sint-Nicolaas goed op weg richting een Nederlands record en het goud op de meerkamp bij de mannen bij het EK. De laatste balomwentelingen van een gelopen wedstrijd in Nijmegen. NEC Feyenoord, Frank Wilaert. Feyenoord met 3-0 voor. Laatste officiële speelminuut loopt. Hoekschop voor Feyenoord. Bal richting Pelle gaat daar overheen. Gekopt door Breuer en kan NEC van de goal afkomen. En uh, Feyenoord dat dus afstand neemt door die 3-0 overwinning van Utrecht van Twente. Het verschil tussen de nummer 5 en 6 en de nummer 3 na vandaag Feyenoord. Is zes punten. En dat is een, een mooi gat in het voordeel van de Rotterdammers. Dat dus ook aansluit bij Ajax en PSV in de strijd om het kampioenschap. NEC met de ingooi via Breuer. Vanaf de rechterkant het duel gewonnen door Filena op het middenveld. Inspelen van Pelle. Nou krijgt die maar eens van de bal. Dat is vandaag bij NEC niet of nauwelijks gelukt. En ook in dit geval gaat het niet goed komen. Boetjes legt de bal dan breed op Immers. Allemaal halverwege de helft van NEC. Jan Maat aan de rechterkant gevonden. Verhoek ingevallen zojuist. Bij Feyenoord de bal weer terugleggen. naar nou Jan Maten, dan kan NEC eraf komen omdat Rex er goed tussen zit. Maar die moet Klaas hier voorbij. Dat lukt niet. Strakelt uiteindelijk over de middenvelden van Feyenoord is meteen ook de bal kwijt. En dan kunnen de Rotterdammers komen. Over de rechterkant met uh, Boetius, is dat, zie ik dat goed. Die daar uh, de bal uh, probeert voorbij. Uh, stutter te krijgen. Is dat Stutter of is dat Paulson? Het is Palsson die naar zijn enkel grijpt. En het was uh, uh, niet Boetius, maar Filena die daar struikelde. Hij krijgt de vrije trap mee. En uh, daar gaat Verhoek zich voor melden. Uh, uiteindelijk voor uh, de Rotterdammers bal. Nou ja, op 17 meter van de achterlijn aan de rechterkant. Vrij trap kort genomen om uh, Feyenoord maar vooral in balbezit te houden in die slotfase. Twee minuten extra tijd krijgen we uh, erbij. Maar ja, dat is ook logisch. Het hoeft niet uh, de volle map aan uh, drie, vier of uh, misschien wel vijf minuten te zijn. De wedstrijd is gelopen. Iedereen weet dat Feyenoord deze wedstrijd uh, vandaag gaat winnen. Uh, en vooral dankzij uh, een hele prima eerste helft. Nadat de NEC wel aardig begon, viel de goal voor Feyenoord. En daarna heeft Feyenoord het heft in handen genomen. En voldoende kans gecreëerd om ook nog een 2-0 voorsprong te nemen voor Rust. En toen was de wedstrijd eigenlijk voorbij. Wat NEC na Rust ook geprobeerd heeft te vrij. Terwijl Feyenoord achterin de bal echt op het dooie gemakje uh, rondspeelt. En NEC ook niet meer aandringt. Ook niet met Boymans. Niet met Stoeter, de Duitser die daar naast is uh, gepland. De wedstrijd is echt helemaal voorbij. Klaas hier nog even een bal op. Uh, Immers dan klassie doorgelopen in de combinatie met Pelle. Feyenoord wil nog wel natuurlijk nog een goalje erbij prikken. Altijd leuk voor de toeschouwers uit Rotterdam meegereisd om het feestje nog een beetje compleet te maken. Maar makkelijk maakt een einde aan de wedstrijd. Feyenoord comfortabel naar de zegen in Nijmegen. Dat hadden ze van tevoren ongetwijfeld niet zo ingeschat dat het zo gemakkelijk zou gaan. NEC is wel bekend om wat beter tegenstand dan dat het vandaag heeft geboden aan de Rotterdammers. Maar dat zal ze bij Feyenoord zorg zijn. 3-0 wint Rotterdam van Nijmegen. Wat een goal! De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen met PSV. VVV werd 2-0 keurig over beide helften verdeeld. 1-0 de Pai, een hele vroege treffer. 2-0 van Bommel, een hele late treffer. PSV kwam dus eh, vroeg op voorsprong. Maar dat het lang spannend bleef, dat kon PSV zichzelf wel verwijten. De drie punten waren natuurlijk ook voor PSV. Ook kan het publiek zichzelf niet de grote winnaar van de avond noemen. U hoort trainer Dick Advocaat. Eh... Uh... Men verwacht natuurlijk al, gezien de uitslagen van de voorgaande wedstrijd... dat je iedere wedstrijd met 6-7 kan winnen, maar dat was niet zo. We begonnen goed met 1-0, een paar goede kansjes, maar daarna was het een hele vlakke wedstrijd. En, uh, maar een mindere wedstrijd te winnen is ook belangrijk, vind ik. En uh, het, was, het, was, het was moeizaam. Laat ik het maar uitdrukken. Zo zei dik advocaten. Dat het spel van PSV niet ook strelend was, maakte overigens één speler niet uit. Want na lang blessureleed mocht Ola Toojevone weer invallen. En het half uur dat de Zweed speelde, kan hij maar op één manier beschrijven. Ja, het was mooi. Mooi. Maar ja, dit is uh, heel lange tijd geleden. En, uh, maar het was mooi. Was heel mooi dus. PSV kwam dus heel vroeg op voorsprong via de Pai... maar het duurde tot de laatste minuut eer de Eindhovenaren op 2-0 kwamen. En daarom bleef VVV-speler Marcel Seip toch hoop houden op een goed resultaat. Ja, ik, eh, ik moet zeggen, ik denk dat we weer meer verdienden eigenlijk. Uh, ik denk dat PSV niet het beste doen was, om het uh, maar zo te zeggen. En uh, ik denk de tweede helft hebben we eigenlijk gewoon goed gespeeld. En uh, hadden we een paar kansjes, maar ja, dan moet je, moet je ze afmaken. En uh, van je weet, je krijgt niet uh, een handvol kansen hier. En uh, ja, dan vliegt er in de laatste minuut nog even in. Maar uh, dat is meer van de statistieken. Maar ik denk dat we hier uh, zeker meer verdienden. FC 20 tegen Ajax eindigde gisteravond in 0-2. Dat stond het al bij de de goals van Moisander vroeg in de wedstrijd. En na een klein half uur, al de wereld. Het schok-effect bleef dus uit in eh, Enschede. De reactie van de tijdelijke opvolger van Steve McLaren, Alfred Scheuder. Nou, We hebben het vaker gehad als we een tegengoal kregen... dat we onrustig werden. En dat gebeurde vandaag weer. En, en, en dat is jammer. En dan komt het team te ver uit de kaart spelen... en tegen een goede ploeg als Ajax is dat, is dat lastig. Je moet hieruit leren en je moet daarover uh, praten met de jongens... en, en doorgaan met, uh, met trainen. Wat is er toch mis bij FC Twente? Ook Leroy Ver kan het niet precies uitleggen. Ja, als, als, ja. Als, als, wij het, als wij het wisten, dan had het omgedraaid. Maar ik denk dat het ook een, een stukje aan vertrouwen is, natuurlijk. We hebben, hebben heel veel wedstrijden nu punten laten liggen. Geen wedstrijd gewoon in 2013. Dus ja, dat is, voor Twente is dat niet, uh, niet goed. Dan de Ajax. Er komt er één ploeg gisteren aanspraak maken op de winst. En uh, Frank de Boer is daar heel duidelijk in. Ik denk dat de heren meesten waren vandaag. En ik denk dat Twente mag van geluk spreken dat het maar 2-0 is geworden. Duidelijk. Bij Ajax werden de beide doelpunten trouwens weer gemaakt door verdedigers. Het tweede doelpunt kwam op naam van Tobi Alderwereld. Maar dat hij en mooi Sander voor de overwinning zorgden... maakte de ons niks uit. Nee, kijk, het maakt niet uit wie is scoort. Maar uiteindelijk zijn de is wel om doelpunten te maken. En dat zou uh, kunnen helpen, dan doen we dat graag. Ja, en trainer Frank de Boer was zo blij met de winst. Hij heeft de selectie van Ajax drie dagen vrijgegeven. De spelers hoeven zich pas woensdag weer bij de Amsterdamse club te melden. NAC Heerenveen is de derde wedstrijd van gisteravond. 1-2, rust 0-0. Dan Goodellje 1-0, 1-1 Finn Bokazon, 1-2 Finn Bokazon. Die dus ook nog een strafschop miste, maar daarover later meer. Want NAC leek aanvankelijk de goede reeks in 2013 te kunnen vo uh, voortzetten. En inderdaad, op 1-0 voor stopte doelman Jellet en Rauwelaar... een kwartier voor tijd een strafschop van Alfred Finn Bokazon... bij de 1-0 voorsprong van NRC. Ja, maar voor een keeper zijn dat natuurlijk de momenten... Om, om, om een ploeg er doorheen te slepen. En, en, en dat voelt lekker. Ik denk dat het hetzelfde aanvoelt als een spits scoort.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 ja, als ik ervoor gezegd, iemand altijd als een spits positief blijven. En, en, en wacht op je kansen. En, en uh, ja, het komt. En, uh, gelukkig uh, twee keer. Gelukkig twee keer. Hij miste dus een strafschop, maar maakte alles goed met zijn twee goals. Maar volgens coach Marco van Basten is de overwinning niet alleen te danken aan het toorinstinct van de IJslander. Doordat wij als ploeg ook uh, sneller en, en beter gaan spelen, dan komt hij ook beter tot sluiting. En uh, in het begin had hij, vond ik, wel heel veel moeite met, uh, met Luiksen en met uh, ja, dan weet hij toch op de ene of andere manier weet hij zo te draaien... dat hij twee keer te slim af is. En uh, ja, dan, uh, dan is het wel frappant hoe hij dat toch elke wedstrijd weet uh, te, te, te regelen. Pek Zwolle tegen Willem II eindigde gisteravond in 2-0. Bij de Rusland nog 0-0 niets aan de hand. Maar uiteindelijk scoorde Valpoort en Klieg voor de ploeg uit Zwolle. Belangrijke overwinning dus voor Pek in de onderste regionen van de Eredivisie. En afgezien van de Beken Nederlaag tegen PSV... is dit weer een goed resultaat voor het team van Uit Langelag. Nou ja, je moet het wel altijd relateren naar de tegenstander die je hebt gehad nu. Dat is de nummer laatst. Er staan nu twaalf punten onder ons. Dat zou ook niet voor niks zijn. Uh, ik denk dat we negen wedstrijden voor het einde een prima balans hebben. Dat we, het inderdaad lijkt dat we geen laatste gaan worden. En er zijn een hoop ploegen om ons heen. Uh, ook wat gerenommeerde ploegen. Dus dat is uh, alleen maar prettig. En uh, ja, we moeten doorgaan op deze voet. Art Langeleug, hij vertrekt aan het einde van het seizoen bij PEC. Ron Jans wordt nadrukkelijk genoemd als zijn opvolger... En volgens PEC-voorzitter Visser heeft Jans een prima tweede gesprek gehad... met het bestuur van PEC Zwolle. En voor Willem II komt degradatie met de week juist dichter en dichterbij. Het duel tegen Zwolle was juist een wedstrijd voor het team van Jurgen Streppel... om aan te haken bij VVV, aangezien die twee clubs volgende week tegenover elkaar staan. Natuurlijk wordt het met de week moeilijker... omdat je nu nog maar negen wedstrijden hebt, volgens mij, om het tijd te keren. Wij bekijken het van week tot week. Dat hebben we elke week gedaan. VVV is gewoon een cruciale wedstrijd. Dat wisten we van tevoren. We hadden wel graag wat dichterbij willen zijn om daar wat meer, uh, ja, wat, meer, uh, wat meer druk op te zetten. Helaas uh, mocht dat vandaag niet zo zijn. Ja, en dan nog twee wedstrijden die inmiddels ook al zijn gespeeld. Vrijdagavond al, Vitesse tegen FC Utrecht. Het werd 2-0 door goals van Havenaar en Boni. De wedstrijd stond natuurlijk in de teken van de overleden oud-speler... en oud-trainer van Vitesse, Theo Bos. En zojuist afgelopen in Nijmegen, NEC tegen Feyenoord. Het werd 0-3 door goals van Boesius. Spellen en Boetius. Zo, direct de stand. Maar eerst gaan we eens even kijken naar de wedstrijden die zo om half drie beginnen en belangrijk zijn. Belangrijk voor het name voor de stand onderin: Roda, Groningen, Ragnar Niemeyer. Nou, is helder hè, wat de belangen zijn. Ja, met name voor Rode JC, de nummer 16, er wordt ze niet zo vaak verloren, maar ook niet zo vaak gewonnen. Dat is een beetje het probleem voor de nummer 16, 24 punten, 24 wedstrijden, 22 punten. Dan zeg ik het goed, een doelsaldo van min 17. Ja, bij winst kan er een sprongetje gemaakt worden misschien, maar zover is het natuurlijk nog niet. En Zeker niet met Roda vorige week met 4-0 verloor bij FC Utrecht. Een rode kaart toen voor Tamata, de linker opnieuw kwijtgeschoren. Dat is al meerdere keren dit seizoen gebeurd en ze worden bij Roda JC helemaal gek van de scheidsrechters. Het zal wel toeval zijn, maar vandaag een Belgische meneer, Juri van de Velde. Daar is ook nog wel een verhaal over te vertellen als je het hebt over kaarten en de scheidsrechter, Dat doen we straks. Groningen heeft veel problemen, veel blessures en vier nieuwe mensen maar liefst in de basis. Het elftal van Maaskant dat toch wat beter draait de laatste week. En de play-offs om Europees voetbal echt in zicht heeft. En een andere wedstrijd die zo meteen om half drie gaat beginnen is RKC tegen AZ. RKC maar één puntje boven die na-competitiestrepen. En AZ ook maar drie puntjes erboven. Maar ja, die staan wel in de finale van de beker. Richard van der Made. Zo is dat. Uh, beide ploegen in de competitie inderdaad in de gevarenzone. Dus uh, erg belangrijk om de komende weken toch nog wat punten te gaan halen. AZ gezakt naar de veertiende plaats. RKC staat nu vijftiende door de overwinning gisteravond van Pek Zwolle. Zijn beide ploegen dus weer een plaatsje gezakt. Verschil, twee punten in het voordeel van AZ. AZ dat zonder Gorter vanmiddag speelt. Giuliano Wijnaldem is zijn vervanger als linksback en bij RKC ook één wijziging ten opzichte van vorige week. Toen er werd verloren, ook zo'n belangrijk duel van VVV met 1-0 Braber. Krijgt nu weer de voorkeur van trainer Erwin Koeman. En dat betekent dat Jozef Zoon naar de reservebank is verwezen. De wedstrijd gaat hier zo dadelijk beginnen onder leiding van scheidsrechter Bossen. Dat zijn de wedstrijden om half drie, om half vijf is nog Ado Den Haag tegen Herakles Almelo. En nu krijgt van mij de stand. In de kop heeft iedereen zo'n beetje de 25 e speelronde al gehad. PSV leidt 53 punten. Ajax is tweede 51 en Feyenoord derde. De grote drie staan weer eens 1, 2 en 3 met 50 punten. Met drie punten verschil dus maximaal onderling. Vitesse heeft het winnende pad ook weer gewonnen, Heeft 48 punten uit 25 wedstrijden. Zit nog een beetje op het vinkertouw. En Twente lijkt nu toch wel echt afgehaakt met 44 uit 25. FC Utrecht kwam ook al in actie dit weekend verloor. 42 punten uit 25 wedstrijden. Onderaan, goede zaken dus voor Pek Zwolle. Dat won, heeft 26 punten nu. AZ heeft er 25, maar gaat u dus spelen. Hetzelfde geldt voor RKC, die hebben er 23 en gaan spelen. Roda heeft er 22 en gaat spelen. VVV heeft al gespeeld, Staat 17 e met 22 punten. En het zijn gezegd, het is een zware tijd voor Willem II en al zijn supporters. 14 punten uit 25 wedstrijden. Marianne Vos heeft aangetoond dat ze op de mountainbike ook mee kan met de wereldtop. Ze won ook de derde etappe van de Afxentia Sunshine Tour op Cyprus... en geeft daarmee ook de eindzegen. Dit ze zelfs op een eenwieler nog weet te winnen. Het was haar eerste optreden namelijk op deze fietsdiscipline bij de elite. Vos wil op de Olympische Spelen van Rio in 2016 ook meedoen op de MTB. We gaan we het hebben over Hoogspringen. Niet bij de EK Indoor, maar in Amerika... bij de Amerikaanse atletiekkampioenschappen... heeft Jennifer Soer namelijk het wildrecord... Hoogspringen Indoor verbeterd. De Olympisch kampioene kwam in Albuquerque... tot een hoogte van 5 meter en 2 centimeter. 1 centimeter hoger dan het vorige record... dat al zo lang in handen was van de Russische Izin Baieva. En dan nog een skiberichtje. Svindaal. Ja, hij heeft weer de Super G in zijn thuisland gewonnen. De Noor eindigde op de piste van Kvitvel... voor de Oostenrijker Strijdberger en de Italiaan Heel... Met deze overwinning verzekerde Svindaal zich in ieder geval... al van de eindzegen van het wereldbekerklassement op de Super G. Omdat de koploper over alle disciplines... de Nederlandse Oostenrijker Marcel Hischer de wedstrijd niet lopen... kan Svindaal ook nog de wereldbeker winnen over alle disciplines. De Noor is Hischer namelijk tot op 29 punten genaderd. Radio 1, het NOS-journaal. Het is iets voor half drie. Hier zijn de ook punten met Martijn van Beek. De bonuscultuur in Zwitserland gaat hoogstwaarschijnlijk op de schop. De Zwitsers konden vandaag in een referendum stemmen... over het aanbanden leggen van salarissen en bonussen van topmanagers. Uit de eerste uitslagen uit de verschillende kantons... blijkt dat ruim twee derde voor heeft gestemd. Startpremies, gouden handdrukken en andere vertrekpremies worden verboden. De 51 gemeenten doen nog altijd te weinig... om de kwaliteit van de kinderopvang te garanderen. Dat blijkt uit cijfers van de onderwijsinspectie. De gemeenten voldoen niet aan de minimumnormen voor toezicht en handhaving... De belangenorganisatie voor ouders in de kinderopvang vindt het onbegrijpelijk dat nog niet alle gemeenten aan de eisen voldoen en geeft ze nog twee jaar om orde op zaken te stellen. De export van gas vanuit het noordwesten van Libië naar Italië is volledig stilgelegd. Dat gebeurde doordat in de buurt van een gascomplex werd gevocht door milities. Volgens persbureau EP was het een schietincident tussen gewapende leden van een lokale stam en het bewakingspersoneel van het complex. En de Spaanse koning, Juan Carlos, wordt vandaag geopereerd. Aan zijn rug heeft een hernia. Het is de vierde keer binnen tien maanden dat het staatshoofd onder het mes gaat. De koning had al langer last van zijn hernia... maar de afgelopen maanden werd het lopen steeds moeilijker... en moest hij krukker gebruiken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Sportradio. Zometeen de wedstrijden die uh, op het punt van beginnen staan... in de Eredivisie RKC tegen AZ en Rode RC tegen FC Groningen. Maar eerst maar eens even doorpraten over het schaatsen in Erfurt, De strijd om de wereldbeker. En dat was uh, weer wat Nederlands te vieren dagen, hè, Sebastian? Jan Smekens, die uh, wint opnieuw. Die is echt uh, in supervorm. Eigenlijk het, uh, het hele jaar al, het hele, de hele winter al. Uh, maar één keer niet op het podium geëindigd. En voor de rest iedere keer. Uh, Zijn vierde overwinning nu op rij... Zijn vijfde van het seizoen. Hij verslaat Giorgi Kato, de Japanner, weer in een uh, duel. Dat is eigenlijk de enige die hem, uh, die hem echt partij kan geven. Het verschil, dit keer maar 900ste van een seconde. En uh, Smekens pakt daarmee het uh, ticket zoals we wel hadden verwacht. Het eerste ticket van drie tickets in totaal voor het WK over drie weken. De weken afstanden in sortie. Ronald Mulder, net als gisteren ook op het podium. Dus het podium uh, was vandaag, net als uh, op zaterdag, één Smekens, twee Kato, drie Mulder en de andere Nederlanders uh, in de schaduw. De, de, de diepe schaduw van, van Jan Smekers, vooral. Ja, we gaan het even over de vrouwen hebben? Uh, die kwamen in actie op de 1000 meter. Moeten we ons zorgen maken over het verschilletje waarmee iedereen wuuste? Nou, <laughs> dit keer tweede. Nee, nee hoor, zou ik niet doen. Zou ik niet doen? Viertiende achter de Amerikaanse Brittany Bo. Maar dat is wel iemand uh, die serieus mee gaat doen. Schaats nog niet zo heel erg lang. Kijk, ook nee, ja, ik ook even in de knipoog. Ik ga meteen vragen, hoe lang zit je al op schaatsen... Ja, dat je de duizend meter wind? 2,5 jaar, 2,5 okay, jaar op het, zin zin zin het ijs. Komt uit het inline skaten, Dus is topsport wel, uh, wel gewend. Um, maar maakt echt furoren, maakt grote stappen en verbetert het acht jaar oude barrecord van Jennifer Rodriguez. Haar landgenoten. Brengt het op 1.1534. Uh, verslaat dus inderdaad. Irene Wust blijft Wust met 14 de voor. Derde wordt Koelina. Daarachter een groot verschil naar Leenstra, die eigenlijk de best of the rest was. En op die meter het Wuster het eerste ticket voor de afstanden. We gaan even zo verder, maar eerst snel even naar Ragnar Meijer. Prachtig doelpunt van Frank de Moesje. Een lop vanaf de rand van het strafsopgebied, over de doelman van Groningen heen, Marco Bisot. En weer scoort Roda binnen de minuut. Meestal heeft uh, Salary Malki daar patent op. Hij deed het al drie keer. De Moesje kan het nu ook zijn maatje in de voorhoede. Een bal gespeeld door Donald met het hoofd. Dan gaat het mis op het middenveld bij Groningen. Lienken heeft geen controle. De Moesje krijgt de bal voor de voeten. En schiet hem ineens heen over die keeper van Groningen. En zo staat Roda opnieuw heel snel op voorstok. Dat lukte de klop laatst ook al bijvoorbeeld tegen AZ. Het is dat. Roda Groningen 1-0. Mooi doelpunt. Laten praten we even door met Sebastian Timmerman over die wereldbeker schaatsen in Erfurt. Eén afstand die is afgeweekt hebben we nog niet behandeld, de 1500 meter. Hoe ze gaan dan met de mannen? Dat blijft een uh, tombola. Uh, Mark Tuit, het wordt achtste, maar is wel de beste Nederlander. En gaat uh, dus uh, naar het wereldkampioenschap in Sochi. Maar voor de vijfde keer dit seizoen een, uh, een andere winnaar. Dit keer een Pol, Zbigniew Brutka. De eerste Poolse winnaar van de wereldbekerwedstrijd... na Maurice Vriend, Koen Verwijs, Johnny Davis en Juskov. Nu dus Broedka, voor Silos... die ook voor de eerste keer in zijn carrière op het podium staat... en derde Brian Hansen. Dus uh, als je een favoriet wilt weten voor het WK en volgend jaar de Spelen... Ik zou het niet weten, want er zijn heel veel verschillende winnaars op die 1500. We zien elkaar zo meteen nog terug. Wat ja, hebben we nog op het programma staan? De ploegenachtervolging bij de vrouwen gaan we nog rijden. Oké, okay, dankjewel Sebastian. Gaan we even terug naar het voetballen. Ragnar Niemeijer, we hadden het eigenlijk kunnen weten. Als Roda start, moet je Regisberg starten, want er komt altijd een goal binnen een minuut. Nou, daar hebben ze wel patent op <lacht> om dat woord nog maar een keer te gebruiken. Het is uh, bizar dat dat vier keer in een seizoen nu al uh, lukt. De Moesje uh, met zijn tweede doelpunt voor Roda Jesse. Die heeft dus echt zijn waarde... Groningen in minuut 3 inmiddels met de hoekschop vanaf de rechterkant. Al dit soort ballen zijn steeds voor de Sloveen Andras Kierum. Eens kijken wat hij kan klaarspelen. Daar wordt verlengd en dan weggetrapt door Danilo. Naar voren toe Groningen zal die bal ter hoogte van de middencirkel gaan opvangen. Dat gebeurt inderdaad. Dat gebeurt door Van Nief. Hij is de linkervleugelverdediger. Burnett is niet beschikbaar. Van Nief voor het eerst bij de selectie meteen een basisplaats Maar Hij is 19 jaar... En zat zelfs al als ballenjongen vaak langs de lijn bij Groningen. Het klassieke verhaal eigenlijk doorgestoten dus. Uiteindelijk naar het eerste elftal. Groningen heeft een nieuwe hoekschop te pakken. Dat is nummer twee vanaf de andere kant van het veld. En zoals gezegd, ook hier zal Kierm zich mee gaan bemoeien. Groningen probeert dus snel weer orde op zaken te stellen. Na die lange reis vanuit Groningen. Weggehaald bij de eerste paal. Dat gebeurt door Malki. En Groningen even snel de namen maar nemen, want het gevaar is even weg. Agiloren niet beschikbaar, Hetzelfde geldt voor Burnett. Zeefuik is ziek op zijn plekje in de voorhoede. Staat nu uh, Texera, maakt er pas eentje dit seizoen de Zuid-Amerikaan. En mag het dus laten zien, opvallend genoeg zit uh, Zeefuik wel gewoon op de reservebank. Dat is toch typisch als je ziek bent. Het was voor Rob Wielaard wat makkelijker om naar huis te rijden, natuurlijk. Want hij speelt hier. En hij is ook ziek aan de kant van Roda. Had overigens ook niet gespeeld. Een keeperstrap voor de doelman van Roda voor Kurto. Roda leidt dus al heel vroeg naar die goal van de Moesje. Inmiddels zitten we in de vierde minuut. RKC tegen AZ. Welke ploeg neemt afstand van de onderste regionen? Richard. Dat is vanmiddag inderdaad de grote vraag in uh, Waalwijk. Een grijze middag hier in uh, Brabant. Het stadionnetje, het Mandenmakersstadion uh, is uh, voor ongeveer drie kwart volgelopen. 6.000 mensen kunnen hier naar binnen, maar het zit eigenlijk uh, zelden vol. En RKC in de bekende kleuren. Geel en blauw tegenover het uh, AZ in het rood van Gert-Jan Verbeek. Dat afgelopen woensdag dus zo verrassend met uh, grote cijfers ook nog wel. Ajax versloeg en uh, inderdaad nu in de bekerfinale staat op uh, 9 mei tegen PSV. Vijf minuten op de klok, 0-0 de stap. Belangrijk voor beide ploegen het verschil. Twee punten dus in het voordeel van AZ. En AZ heeft het meeste initiatief in de eerste minuten gehad van dit duel. Ja, bij RKZ, de thuisploeg dus van vanmiddag zit de klad er echt in. In 2013 slechts één doelpunt nog maar gemaakt in zeven wedstrijden. En dat gebeurde ook nog eens uit een strafschop van Braber. Het laatste velddoelpunt, dan moeten we echt ver terug. 16 december tegen Vitesse in blessuretijd schoot Zander Duits toen de 2-2 tegen de touwen. Aanval nu van AZ met Eltidoor De spits laat hem van zijn voet glijden. Van Peppe, de linksback van RKZ, kan overnemen. dan op het middenveld misschien een aanval van de thuisploeg. Maar daar daar zit dan weer een been tussen van uh, Overtoom. Kopbal nu achterin van Martina. En zo is het een beetje over en weer. Veel balverlies aan beide kanten. Bal ligt over de zijlijn. Vijf en een halve minuut op de klok hier in Waalwijk. En het staat nog 0-0 tussen deze twee ploegen. If you hold your truth so purely, we'll Swerve not through the minds of men.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 Whispers in the dark Steal a kiss You'll break heart. Pick up your clothes We gaan stel naar Ragnar Niemeijer bij Roda Groningen. Het is de gelijkmaker van Texera. Hij maakt er pas eentje. Speelt dus na het afhaken van voorin uit bij Groningen. Het schot is er van een meter of 16 afstand van De Leeuw. Bal niet klem vast bij Kurto En vervolgens binnengetrapt door Texera. 1-1. Binnen acht minuten stelt o Groningen orde op zaken. Fingers And I'm worried that I blew my own shot Fingers tap Single van Mumford and Sons, Whispers in the Dark. Roda, Groningen, Ragnar, uh, heet koketje noemden wij dit vroeger. Uh, daar moet ik heel even nadenken. <laughs> over dat balletje een... wat die keeper uh, losliet. Ja, dat is, uh, ja, <laughs> precies, ja. Nee, dat is een fout van Courtois. Uh, van daar, uh, daar is geen twijfel over. Ik zag het een beetje aankomen, want Groningen zette druk... en sinds die goal van de moesje. die snelle 1-0 binnen de minuut... Hebben we Roda. Ook niet meer gezien voor de goal van tegenwoordige Bizot, de Groningse doelman. Groningen bepaalt het spel nu ook. Balbezit aan de linkerkant, wel overgenomen door Hupperts. En dan Montaigne terug op de rechtsbackpositie naar Biemans. Is een linie of een plekje verschoven, staat nu in het hart van de verdediging. Hupperts inmiddels ter hoogte van de middenlijn. Kan wat meters maken, paas richting Donald. Daar is de sliding op het Groningse middenveld van Lienkren... De man die dus ja, de bal niet zo lekker raakte bij die goal van de Moesje, Maar inmiddels heeft Groningen dat dus gerepareerd. Ging overigens een goede actie aan vooraf. Van Van Nief, die 19-jarige vleugelverdediger. De debutant zette een mannetje weg. Ging de diepte in. Kijk, kwam met de bal op De Leeuw. Die schoot. En vervolgens Texera. Is toch lekker voor zo'n debutant om een aandeel te hebben in een doelpunt. Het is een mooi begin van het duel. Met twee vroege goals tussen Roda en Groningen. Roda met Tamata. Hij was vrijdag uiteindelijk vrijgegeven. Zijn rode kaart is geseponeerd. Een actie van het publiek nog even voor de wedstrijd. Als de bal inmiddels op de Groningse helft over de zijlijn. Is getrapt en Roda mag gaan gooien. De fanatieke aanhang van Roda allemaal met rode papieren in de lucht. Omdat Roda dus vaak rood krijgt. En die rode kaarten worden dan vaak weer kwijtgescholden. Met de KNVB aan het stuur staan wij tegen de muur. Zo'n spandoek was er ook nog te lezen. De ingooi van Flederes genomen. Halverwege de helft van Groningen. Flederes kan de bal voorgeven. Maar de moesje kan niet ontvangen. En Dus Bakuna voor Groningen. Kwakman van Nief dan op de punt van zijn eigen strafschopgebied. Aan de linkerkant van het veld. Hupperts komt op bezoek. En wat in paniek trapt van Nief de bal. Dan ter hoogte van de middenlijn de tribune in. En zo mag Roda opnieuw een ingooi nemen. 11 minuten bijna op de klok. 1-0 de moesje binnen de minuut. En na 8 minuten Texera met de gelijkmaker 1-1. De bekerfinalist op bezoek in Waalwijk. Ligt de rode loper uit bij RKC Richard. Nou, RKC is bijzonder slordig aan deze wedstrijd begonnen. 10 minuten ruim op de klok. 0-0 nog de stand. AZ duidelijk de betere ploeg. De corner nu vanaf de rechterkant getrapt. Weggekopt door Drost in het strafschopgebied. En opgevangen door Berends Bal natuurlijk weer naar de zijkant waar de ruimte ligt. Voorzet opnieuw. Weggekopt nu bij de eerste paal door Van Peppen. En dan in de tegenstoot misschien een countermogelijkheid voor RKC. Nog wel op de eigen helft is het Chevalier. Die paast dan helemaal naar de rechterkant. Dan is het tempo uit de aanval. Probeert Boekarien toch nog een keer met een crossbal. Dat ziet er heel aardig uit. Voorzet nu vanaf de linkerkant van Chevalier richting Leader. Dat was tenminste de bedoeling, maar die bal gaat uh, gewoon ruim over het doel bij AZ. Een uh, mogelijkheid was dat toch voor uh, RKC om meer mee te doen na 11,5 minuut. Maar wat mij opvalt bij de thuisploeg is dat er ontzettend veel balverlies wordt geleden. Twee kansen zijn er al geweest voor AZ. Berens dook in de beginfase op voor Jeroen uh, Zoet. Dat was een, een kans voor AZ en twee minuten later in combinatie met Eltidoor, een echt kansrijke positie voor uh, Maher. Maar ook hij vond zoet op zijn weg. Nu weer een uh, aanval misschien van uh, RKC. Maar geen goede aanname bij Sander Duits. Dan kan AZ weer overnemen. Maar ook dat balbezit is vaak maar van korte duur. Het is een beetje kommer en kwel. AZ is wel beter, maar RKC bakt er in de eerste 12 minuten heel erg weinig van. En dan zie je toch dat de ploeg van Erwin Koeman echt heel weinig zelfvertrouwen heeft. Dat is ook niet gek, want in 2013 nogmaals slechts één doelpunt maar gemaakt. 0-0 na de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 De, eigen de lijn weer opgepakt met de muziek bij plaat 3 Fine Brown Frame van Lou Rolls. En uh, Diane Reeves Om natuurlijk mee, want dat wist jij. Ja, tuurlijk. We gaan weer eens naar uh, Rachter, niet meer. Roda zal toch een keer moeten gaan winnen om weg te komen daar tegen FC Groningen. Rachter. Ja, het begin was goed, maar daarna is het toch wat minder. Roda speelt geen geweldig voetbal. Het dwingt weinig af tegen FC Groningen. De ploeg van Ruud Brood mag nu bij die 1-1 stand na het dikke kwartier... Een vrije trap nemen bijna op de punt van het eigen strafschopgebied. Danilo, de huurling uit Portugal, gaat dat doen. Naar Couto. Nou is dat nou het beste wat Danilo kan bedenken. Deel van het publiek denkt er hetzelfde over. Wat gemor. En dan gaat Danilo inderdaad maar naar voren, waar toch de kansen gecreëerd moeten worden. Hupperts, kijk eens aan. Malki op de rand van het strafschopgebied. Net door Van Dijk van de bal afgelopen. Groningen komt daar goed weg. Malki, de captain van Roda, kan net niet schieten. Goeie onderschepping van Tamata ter hoogte van de middenlijn. Linkerkant van het veld. Tamata loopt door. Malki, Tamata. Driehoekje is de bedoeling. Flederes, maar die staat wel wat achteruit. Roda heeft nog wel altijd de bal. En Danilo dan weer op de eigen helft, omdat het druk is. Veel Groningers staan die zijkant van het veld. Danilo, kijken of hij het zich behoudt Bonaventia, De controlerende middenvelden, de ruit op het middenveld bij Roda. Met Donald als meest vooruitgeschoven man. Met Hupperts op rechts en Flederis links. En Hupperts probeert aan de bal te komen. Veroverd door doorzetten inderdaad een ingooi voor Roda. Na bijna 17 minuten. De 1-1 stand staat op het bord. Een enthousiast begin van beide ploegen. Maar inmiddels is het wachten op nieuwe leuke momenten. Nou, RKC AZ, Richard van der Maan. Volgens mij heeft AZ al meer de bal gehad dan afgelopen woensdag. Maar het staat nog 0-0, hè? Ja, ze uh, timmeren de boel dit keer niet dicht. En hebben inderdaad uh, zojuist al kans nummer 3 gehad tegenover RKC 0. 0-0 nog steeds wel de stand. Na 17 minuten voetbal. RKC nu even de bal op de helft van AZ. Maar Duits, oei, oei, oei, levert die bal weer in. Lamai kan hem dan nog wel aannemen. Maar het is gewoon slordig, niet strak gepaast. Nu misschien RKC met Braber, omdat AZ de bal ook weer inlevert. Braber zoekt de combinatie met Chevalier, maar ook dat is niet goed. De bal rolt in de handen van Ban. De kans voor AZ enkele minuten geleden was voor uh, door. Goede actie van de Amerikaan, die zoet al was gepasseerd... maar toen werd uh, de bal weggehaald vlak voor de doellijn door Drost. Nu weer uh, AZ de bal in het eigen strafschopgebied met Reinen. Paast de bal naar Marcellus, de rechtsback. die kan al wat meters maken. Ja, je vraagt je toch af als je RKZ zo ziet voetballen in de eerste 18 minuten... Waar dat leuke, attractieve spel van de eerste seizoenshelft is gebleven. Toen stond de RKC toch een groot aantal weken rond plek 6-7. Maar de laatste weken, nederlaag na nederlaag, heel erg weinig vertrouwen. En ontzettend veel balverlies in de eerste 18 minuten van dit duel. Nu een vrije trap voor RKC op de helft van AZ. Achter de bal staat Nadja. Erwin Koeman heeft het uh, systeem ook wat omgegooid na de wedstrijd tegen Ajax. De vorige thuiswedstrijd die RKC uiteraard uh, ook uh, verloor. Toen is uh, Koeman met 4-4-2 gaan spelen. En die twee spitsen staan er ook vanmiddag weer. Lieder en uh, Chevalier. Balverlies bij... Uh... De spits van RKC Lieder. Dan de uitbraak voor AZ via Maher. Die schudt dan Sanne Duits in tweede instantie van zich af. Maar Braber herstelt het dan goed voor RKC. Bal gaat terug naar Van Peppen. En dan leidt ook Nadja leidt weer balverlies. En dan kan AZ aan de linkerkant misschien wat bedenken. Combinatie dus nu tussen Overtoom, Maher en El -Tidor. Korte combinatie, maar ook weer balverlies. Dan opgevangen door Marcellus die goed doordekt. En via Overtoom nu de bal naar de rechterkant. Daar is ruimte met Berends. Berends, goed. Actie van Berens is het strafschopgebied in. Twee man kwijt. Dit zou een strafschopje kunnen zijn. Maar het was te licht inderdaad. Bossen wuift het weg. En zo blijft het na exact 19 minuten in Waalwijk. 0-0 is AZ de betere ploeg. Dan verder met hockey. Te beginnen met de uitslag uit de vrouwenhoofdklasse. Eerst maar eens kijken wat de twee koplopers hebben gedaan. Den Bosch, nog altijd de volle winst uit 14 wedstrijden. Het ging moeizaam vandaag in Eind tegen Eindhoven tegen Oranje Zwart. Werd met maar 1-0 gewonnen. En ook Amsterdam wist vandaag weer te winnen. Moeizaam 2-1 tegen Hurley. Andere uitslagen, Kampong, SSC 1-1. Laren tegen HDM 0-3. De Terriers tegen Pinoquet 1-3. En Mop tegen Nijmegen 2-1. Den Bosch is aan de leiding met 42 punten, Amsterdam volgt met 34 punten. Situatie onderin, voorlaatste Nijmegen met 8 uit 14. En de Terriers nog altijd hekken sluiten om het 4 uit 14. Gaan we naar het mannenhockey, Gerard de Groot, Het voorjaar na dat weer, Gerard weer in de uitzending, altijd gezellig. Uh, we gaan kijken naar Amsterdam, die moeten tegen Kampong niet mogen. Mag ik het zo zeggen, Gerard? Zo mag je het heel goed zeggen, Tom. Als je naar de ranglijst kijkt, dan staat Kampong op de vierde plek. Een belangrijke plaats natuurlijk, die vierde. Want dan mag je mee gaan doen aan het eind van het seizoen om het landskampioenschap. De top vier. En daaronder, zes punten liefst, staat de landskampioen van het afgelopen seizoen. Staat Amsterdam. 25 voor Kampong dus. 29, 25 voor uh, Kampong. En ja, ik moest even kijken wat er ging gebeuren. 19 voor Amsterdam. Maar het levert allemaal niks op in die beginfase van de wedstrijd. Tussen de landskampioen van het afgelopen seizoen, Amsterdam. Die dreigt af te haken hoor, want als Kampong vandaag wint... dan denk ik eigenlijk dat de competitie de eerste beslissing heeft gehad. Dan zijn de top 4 wel bekend en dan uh, zullen dat Rotterdam... Bloemendaal, Oranje-Zwart en Kampong zijn. Kampong moet dus hier gaan winnen van Amsterdam. Maar het zal moeilijk worden. Want Kampong mist twee hele belangrijke spelers. Constantijn Jonker is er niet bij. Hij brak tijdens het zaalhockey afgelopen winter een beentje in zijn hand. Hij moet nog een paar weken aan de kant staan. En Sander de Wijn, hij blesseerde zich aan de hamstring afgelopen woensdag bij een oefenwedstrijd van Kampong. En dat kan wel eens een hele dure beslissing, dure blessure worden... voor Constantijn, Constantijn Jonker en Sander de wijn want als zij er niet bij zijn bij kampong dan durf ik bijna wel te zeggen dat is kampong 50% minder in kracht dan mist kampong zo ontzettend veel aanvalsdrift zoveel combinatievermogen dan wordt het voor amsterdam een stukje eenvoudiger om hier dan toch nog dichterbij te sluipen bij die top 4 want amsterdam moet natuurlijk winnen willen ze die aansluiting houden doen dat vandaag zonder taken taken maar hij herstelt van een hernia operatie maar doen het met floris evers hij reisde vier maanden de wereld rond speelde in india bij de Ranchies de kampioen van dat duur het toernooi, het dik gedoteerde toernooi in India. Hij werd daar kampioen. Als enige Nederlander speelde hij in die ploeg. Hij heeft dus wel wat gehockeyd, maar niet zoveel. Hij is lang op reis geweest. Hij is op dit moment aan de bal. En via de stick van Kampong gaat hij over de achterlijn. Is in een corner. Wordt snel genomen door Floris Evers. Amsterdam dus in de buurt van de cirkel van Kampong. Al direct in die beginfase. Bijna vijf minuten gespeeld. Maar het is nog steeds 0-0. Teddy Thompson was dat en in my arms. World Baseball Classic uitslag krijgt u nog van mij. Nederland verloor dus vandaag in een andere groep. In groep a won Japan. Het thuisland in Japan zelf, Fukuoka. Met 5-2 van China. Rust kunnen wij de auto even aan de kant zetten ja, nu we dat weten. NEC tegen Feyenoord eerder vanmiddag eindigde in uh, 0-3. 0-1 Boëtius, 0-2 Pelle en na de rust ook nog 0-3 Boëtius. Feyenoord weer terug op de derde plaats. Op de ranglijst doen we mee in de strijd bovenin. En De twee wedstrijden die om half drie zijn begonnen... zijn inmiddels zo'n 25 minuten bezig dus. Rode de FC Groningen staat 1-1... Het werd al na minuut 1 minuut 1-0 door de Moesje En de 1-1 viel door Texera namens FC Groningen. En LKC tegen AZ. AZ vele malen sterker, maar het staat toch altijd 0-0 in Waalwijk. Wordt allemaal vervolgd na drieën samen met het Hockey Amsterdam Kampong... waar het ook nog 0-0 staat. Atletiek EK Indoor. Elko zit Nicolaas aan de leiding... na zes van de zeven onderdelen op de zevenkamp. En we volgen ook nog het schaatsen, de Team Pursuit bij de vrouwen. En natuurlijk het tafeltennis, het NK, niet te vergeten finales vrouwen en mannen vanmiddag.